Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump heeft de economische sancties tegen Noord-Korea verlengd. Hij noemt het land nog altijd een buitengewone bedreiging voor de VS. En daarbij verwijst hij naar Noord-Korea's kernwapens. Na de top van Trump en Kim in Singapore zei Trump nog dat er niet langer sprake was van een nucleaire dreiging van de Noord-Koreanen. Een geplande militaire oefening met Zuid-Korea werd opgeschort. Later zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo dat de sancties tijdens de onderhandelingen met Noord-Korea van kracht blijven. Vakbonden hebben steeds minder leden. In vijf jaar tijd daalde het totale ledental met 200.000. Volgens de nieuwste cijfers van het CBS hebben de bonden minder dan 1,7 miljoen leden. Vooral mensen jonger dan 45 zeggen op. Ook mannen laten het afweten. De daling gaat wel minder snel dan de afgelopen jaren. Verder valt op dat het aantal vrouwen en 65-plussers bij een vakbond juist is gestegen. Opnieuw is een schip met 224 vluchtelingen aan boord geweigerd door Malta. Gisteren liet Italië het ook al afweten. Het land is kwaad op de Duitse hulporganisatie die het schip gebruikt... omdat hij de migranten uit het water heeft gehaald... terwijl de Libische kustwacht onderweg was. Wat er met het schip gaat gebeuren is onduidelijk. Vorige week was er ook al gedoe met een migrantenschip... dat was geweigerd door Italië en Malta. De boot kon uiteindelijk doorvaren naar Spanje. Morgen is in Brussel een informele Europese top... over de problemen met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Voor het eerst krijgt koning Willem-Alexander een vrouwelijke kamerheer. Zij gaat vanaf volgende maand aan de slag in Overijssel. Elke provincie en hoofdstad heeft een kamerheer... die geldt als ogen en oren van een staatshoofd. Kamerheren moeten veel weten over de regio en een groot netwerk hebben... en ze zijn ook betrokken bij de voorbereiding van een koninklijk bezoek aan een provincie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu Toebak leeft Tocht met het uur grotere pijn op hier Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Toebak leeft Bij ZFM me at the bottom Let the ceiling get. Oh. Lover be good or gone, Lucas Hemming. Ja. Jonge hem begon al met muziek maken. Jet Rebel heeft hier samengewerkt. Uh, volgens mij is het alweer een tijdje dat hij iets nieuws uit heeft. Maar hij is, eigenlijk ben ik hem eigenlijk een beetje het oog verloren. Ik zal eens kijken of hij wat uh, grappige dingen heeft uh, uh, gemaakt. Men kijk je in het verleden. Wat gebeurde er ja, door oh ja, de jaren sorry, heen? Sorry, Peter, sorry. Het is alweer tijd voor een stukje geschiedenis. Dit was er je heen. Het is 23 juni. Wat gebeurde in 1985? Een bom aan boord van Air India Vlucht 182. Dat is een Boeing 747. Die is voor de kust van Ierland neergestort. Hij ging van Montreal ging hij naar Londen. En was er een bom aan boord gesmokkeld. Uh, het was echt voor. De, dat is voor uh, 2001, hè, 11 september, was dit de grootste terroristische aanslag. 329 ja. mensen kwamen daarbij ontleven. Vooral Indische mensen waren dat... Maar had dat uh, ook te maken met de IRA eigenlijk toen? Uh... Dat weet ik niet. Uiteindelijk, uh, het ging over waarschijnlijk een afrekening. Omdat het had te maken met Blue Star. Uh, en dat was een, uh, een of andere operatie Blue Star. Dat had het Indiase leger het uitgevoerd. Nou, daar kan je zo ver induiken. En ze is zo moeilijk in elkaar. Uiteindelijk hebben ze één man opgepakt. En dat was een... Uh, Interjit Sing Real. Dus ga ik spreek je dan eens uit. Maar dat is om... En Wat ik ook zie hier: 130 miljoen Canadese dollars kosten de rechtszaak. Ja, omdat wow. uh, het heeft 20 jaar geduurd voordat ze het helemaal afge, afgewikkeld En tegelijkertijd hadden ze nog een andere bom ergens anders geplaatst. En die zou op een andere vlucht ook uh, af moeten gaan. En die ging in een bagageruimte af. Of in een bagagedepot ging je af. En daar waren eigenlijk twee uh, bagageafhandelaars die gingen daarbij uh, dood. Dus uh, het, het viel uiteindelijk nog wel mee met deze 331 gewonden dus bij twee bommen. Ja. En uiteindelijk, uh, ja, dit is uh, was vrij heftig. Uh, het, het, als, je dan op, als je dat invoert. Uh, YouTube, dan krijg je dus echt een, reco een reconstructie van het filmpje en dan zie je precies wat er nou gebeurde. En dat doen ze op een hele mooie manier. Oké. Okay. aan. Uh, sensatie, gewoon echt zoals het gegaan is. Dan krijg je een goed beeld. Wat gebeurde er nog meer? Nou, precies 40 jaar geleden vandaag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 Het gebeuren had dan ook iets weg van een reunie. Een massaal gezellig zijn met tot gedegen burgermensen gegroeide hippies van Baleer... nog eenmaal in het spijkerpak. En ook met jongeren die wel eens wilden zien... voor wie een iets oudere generatie vroeger warm liep. Ja, grappig. Dat klinkt als heel oud ook dit, hè? Ja. Dat is echt wel. Heel... oud. Het grappige is, hij kon echt heel veel geld bij binnenslepen. En dat had hij ook wel nodig, want hij had een film uit. En die was geflopt. Dat moest hij nog subsidie. En ook was hij net gescheiden en daar moest nog wat alimentatie betalen. Ja, dat is ook nog verteld. Bob Dylan... Ja komt regelmatig in het programma voorbij. Maar als de muziek draaien we eigenlijk nooit. En dat wil ik ook zo houden. Ja, dat, dat geloof ik ook. Ja. Ja, dat ja. Geloof ik Goed, in 2008 in Nederland wordt voor het eerst een eikenhuwelijk zeg maar, uh, uitgereikt. En uh, 80 jaar getrouwd is dat. Het ging over Pieter uh, Abley en Henriette Jean Abelij. Triesten denk ik. Zij komt uit Frankrijk vandaan. Ze hebben elkaar ontmoet in 1928. Dat is een tijdje geleden. En uh, uiteindelijk, hij was 22 toen ze trouwden. En zij was 21. Ze werden op slag verliefd in Parijs. Daar woonden ze vlakbij. Uiteindelijk, uh, zij werkte geloof ik... Uh, hij was fietsenhandelaar. En zij werkte in de uh, hoogcoutier. Zij deed iets met kleding. en Het was al een hele aparte vertoning. Toen zij zeg maar uiteindelijk uh, in, uh, in Den Haag ging rondlopen. Daar in haar mooie kleren. En uiteindelijk uh, waren ze in 2008 nog steeds... Hopeloos, nou ja, echt uh, gigantisch verliefd op elkaar. Dat was echt leuk om te horen. Maar goed, ze zullen waarschijnlijk nu niet meer leven. Ik heb er niet verder op gezocht. Want het was 2008... Dat is toch alweer tien jaar geleden. We zouden ze nu 113 niet... jaar oud moeten zijn. Ben jij getrouwd? En hoeveel jaar? Uh, ik dacht 15 jaar dat we nu getrouwd 15 waren. 15 jaar? Oh, ja. dan heb je een kristallen huwelijk. Het een kristal. ook porseleinen genoemd. Oké. Okay, nou. Het leukste is dan wel, want als je 85 jaar getrouwd bent, ja? dan heet het eiken met lof. En, uh, of een, eiken met stof. Maar ja, denk het wel, ja. ja. En als je 90 jaar getrouwd bent, dan heb je een granieten huwelijk. Maar ja, het, het komt natuurlijk vrij weinig voor dat beiden zo lang met elkaar uh, ik ging op of getrouwd zijn. Ik ging er op Google en toen kwam ik toch weer een ander echtpaar tegen. En dat A was van uh, drie jaar geleden. Die 2000, nee, weer uh, 80 jaar. Weer 80 jaar. Dus uh, ja, worden okay. we worden steeds ouder. Uh, Oké. Vandaag is het ook zeven uh, jaar geleden dat uh, Geert Wilders door de rechtbank wordt vrijgesproken van alle. De lastig gelegen feiten, waaronder haatzaaien en groepsbelediging. Was dat, dat was voor het minder minder, hè? Geloof ja, ik dacht het wel. Ja. Dat ja. was later. Ja. Nou, ander nieuws is dat Christopher Soles verkrijgt octrooi op de eerste schrijfmachine. Ja. En uh, hij werkte daar samen met, uh, met anderen. Aan, uh, uh, Carlos Glidden en Samuel Sol werken zij met z'n drieën. In Milwaukee aan een typemachine. En het maf is wel. Elk land heeft wel zijn man. Die uh, ook trooi op uh, de schrijfmachine wilde aanvragen. Zij hebben het officieel gekregen. Maar elk land zegt van nee wij waren de eerste. En eigenlijk de echte eerste uh, man die een typemachine maakt. Dat was een, een uh, Italiaan. Dat was uh, Paliero Turi. En die uh, heeft echt een schrijfmissie gemaakt, maar die is verloren gegaan. Okay. Die, die, die is, die is zeg maar, bij de kringloopwinkel uh... verdwenen. Wat is dat voor een raar apparaat? Is ja. dat voor een ding? En toen ja. is hem weggegooid. Terwijl dat de echte was. Okay. Maar die heeft geen octrooi aangevraagd. Ja, dom, dus, dom, dom, dom. dom. dom. Nou, en In 1984 was het uh, voor de allereerste keer dat uh, in Nederland een uh, harttransplantatie werd uitgevoerd. In het uh, Dijkzicht ziekenhuis. En het was Ger Keizer. Dus ja. of u nog leeft dat weet ik niet. Die nee, heeft vijf, vijf niet jaar uit. nog geleefd. Vijf jaar. Ja, vijf jaar is hij nou, nog geleefd. Al allemaal extra. En uh, de eerste was uh, die een handtransplantatie kreeg was een Poolse emigrant. Dat was uh, in 1967. Dat was in het in het grote schuurhospitaal in Kaapstad. Waar het grote schuurhospitaal... 67? Denk, dat is in 1967. Jeugdje. 3 december. En die man heeft zo heel lang geleefd hoor. Dus uh, uiteindelijk... Uh, nou ja goed, en vandaag stond er ook in de krant... Op, op, afgelopen week... ging het ook over een donorhart. Dat ging over de man uh, William uh, Bavik. Die kreeg 35 jaar geleden... als vierde Nederlander ooit een donorhart... Dat was dus in 1983. Ah. Hey, 1983, we hadden het net over 1985 toch? Ja, maar dat, voor, dat was voor Nederland, hè? Dit ja, is ook Nederland volgens ja. Heb je niet in Nederland gekregen? 84. Is, is dit? Oh, okay. misschien was het dan een buitenlander die in Nederland een hart kreeg. Ja, dat is. zo. <lacht> <lacht> nou, nou goed, het is echt de video dat er, dat ze flink met hart aan, aan het experimenteren ja, waren. Ja, nou, ik vind ook eigenlijk wel dat uh, op het moment dat mensen een gevaarlijk iets doen, dat ze eigenlijk kan, uh, klaar moeten staan, dat van de bij-donor. En je doet mee met een, een, een uh, bokswedstrijd of zo. Nou, dat hart moet gewoon gelijk transplanteerd worden als je neergaat. Blijf je langer dan 10 seconden zitten, liggen. Ben je echt knock-out en ben je je hart kwijt. Ik weet niet of ik een hart van een bokser zou willen. Ja, weet ik niet. Nee. Nou ja, als jij anders doodgaat, dan wil je het wel. Ja, natuurlijk, natuurlijk wil je het wel. Goed, dat is over het overzicht wat er gebeurt er door de jaren heen. Straks de verjaardagen. Ja, dames en heren. En lang, dan. Lang, dan lang, Eerst maar even die experts. Het vroege morgen! Hè? Oh ja, vroeg zeg, kom eens uit bed, het is kwart over negen. Wordt het niet eens tijd, joef? Moet de boodschappen doen? En dan nog wat klusje in en rondom het huis. Oh ja, ja ik dacht dat ik vrij was. Ik moet. Shit, moet ik de lamp nog ophangen? Ik heb best nog wel wat klusjes te doen, want het valt toch wel even een beetje tegen eigenlijk. Goed, het is uh, alweer kwart over negen. Is okay. Weer is de jarig, we doen een kleine greep eruit. Oh, hij heeft niet heel lang geleefd, hij is eigenlijk maar heel jong. Ik heb het over Stuart Sutcliffe Hij was 22 Hij was nog een van de eerste Beatles Toen heette de Beatles nog The Quadrant Man En onder andere ook de Silver Beatles Hebben ze geheten en deze Stuart Sutcliffe, mooie man, schilderde ook heel fanatiek, echt gedreven, grote klodder, gooide hij op het doek. had ook wel een beetje last van migraine, een beetje last van hoofdpijn, maar goed, had, had, af en toe had hij daar pilletjes voor om dat mee, beter te krijgen. En hij tra, trad op samen met de Beatles in Hamburg, in de Hamburg Club, daar hebben ze heel veel gespeeld, allemaal voor 1962. En daar had die, uh, liep hij een vrouw tegen, de loof, tegen het lijf, Astrid Kirken. En zij was fotograaf. En zij heeft eigenlijk gezorgd dat de Beatles ook een ander imago kregen. Uh, toen kreeg je zeg maar een imago van... Eerst hadden ze leren jackies, vetkuiven. En toen hebben we dat haar werd gewoon naar voren gekampt. En kregen ze wat pakken aan. Toen werd het veel zoeter. En, uh, natuurlijk, nou, ja, Om even wat fragmentjes te laten horen van... Stuart Sutcliffe bij de Beatles in het begin is dit. Uh, we saw Astrid, oh, the video was... Uh, wacht, dit. So dit is Stuart Sutcliffe. Meer zoet. van van... Uh, Elvis. was hier echt een hele goede zanger. Uh, red, hij, speel, hij speelde redelijk bas. was echt een persoonlijke vriend van John. En die wilde heel graag dat hij erbij kwam. En eigenlijk uh, Stuart Sutcliffe. werd 22 toen hij uh, overleed. Het uh, had eigenlijk uh, hersenherbloeding. Uh, als je nou zeg maar uh, denkt: van, nou, ik ben toch wel. In, wat, wat voor schilderij je maakt. dan moet je even zijn naam gewoon googlen. En dan kom je op een internetsite van Stuart Sutcliffe. En daar staan alleen werken van hem nog te koop. Echt gedreven. Uh, uh, uh, schilderijen en het is Piet Best, ook een eh, eh, ex-Beatle, eh, zeg maar, die eh, vertelde toen dat ze in Hamburg op het vliegveld aankwam en daar stond Astrid te wachten op haar. Uh, we saw Astrid. There. Did you always expect that Stew to be with her? You know, they were never separate or anything like that. We just saw her turn around and said, "Hey, Astrid, do you know where Stew?" She turned around and said, and "I said that Stewart died a couple of days before we actually got into Hamburg." Echt een paar dagen eerder was hij dus overleden en dat eh, John Lennon hoorde dat en brak en snikken eh, bijna één tweeën, zeg maar. Die viel er op de grond en en dat had hij eigenlijk nog nooit eerder gezien. En toen bleek ook wel eh, dat ze wel iets close hadden. En in Backbeat, ik weet niet of je de film kent, dat gaat over die periode. En dan denken ze ook wel van dat er iets meer is geweest dan al een muzikale eh, relatie, zeg maar. Goed, okay. dat ging over Stuart Sutcliffe. Ja, Wie is er nog Ja, waar? Ja, nou, ik kan wel meer vertellen, maar dat nou. wordt, wordt de hele avond dan nou, Vandaag is het ook geboortedag van Ptolemaeus, de vijftiende, was Hij was een zoon van Cleopatra, de zevende. En Gaius, Julius Caesar, overleden 30 voor Christus. En ik vond het wel interessant, want die, uh, ik had ook laatst ook een boek erover gelezen... hoe dat allemaal ging, dat, uh, dat die uh, Cleopatra, dat die uh, Julius Caesar verleidde. Maar hij, hij mag geen erfgenaam worden van zowel Egypte als Rome. En hij werd gewoon vreselijk uitgelachen ook in Rome. En hij is uh, eigenlijk uh, op 16-jarige leeftijd, op last van Octavianus, is hij omgebracht. Dus, uh, oh. Er waren, waren, waren, had toch nog een jongere halfzuster en nog twee jongere halfbroers had hij. Maar ja, ik vond het een interessante tijd. Jij zegt echt jouw tijd wel, hè? Ik ga bijna altijd helemaal uit. Ik heb helemaal geen beeld van die mensen, gewoon. Degene die ook vandaag. jarig is Jason Morris En Jason Morris. oh, die ken nog wel. Ja, een beetje surfmuziek is het, hè? I'm Yours, dat is grote Hij wordt vandaag 41. Hij toerde onder andere met Jane Blunt. Ook een beetje dezelfde stijl. Ja, natuurlijk. Ook, ook weet je, Maroon 5, ook in hetzelfde vijver natuurlijk. En ook Rolling Stones zelfs. Ook zo'n leuk plaatje van hem. En waar het allemaal mee begon, dat was in uh, 2002, was met deze plaats. En Jason Mraz ah. is voor het eerst in Nederland geweest in 2007. Paradiso is uitverkocht. En sindsdien gaat het, met, uh, gaat het heel goed met deze Jason yes, Mraz. 41 geworden. Wie is er meer? Nou, vandaag is ook de geboortedag van uh, Edward, de achtste van het uh, United Kingdom. En hij was dus degene die tijdelijk koning was, maar die afgetreden is vanwege Wallace Simpson. Heel bekend. Wallace Simpson? Ja, Wallace Simpson. Dat, dat was een gescheiden vrouw. Het was een grote, grote schande toen. In, er zijn ook films van. Ha. En dat over het Engelse Rijk. En uh, hij, hij is dus uiteindelijk is hij, uh, is hij Duke of Wales geworden of zo. Daarna, want hij, oh. maar hij moest weg. Klink, hij klinkt moest ook weg. niet te onverdienstelijk. Nee. Nee. Goed, vandaag is ook jarig Duffy. Ze heet eigenlijk... Uh, uh, Amy uh, Annie Duffy. Amy Annie Duffy. Zo heet ze eigenlijk. officieel. Ze wordt vergeleken met Dusje Springfield. Ook wel met Amy Winehouse. Ik weet niet of je daarmee vergeleken wil worden. Want dan moet je toch wel flink aan de drugs. En in, uh, ze deed ooit mee met uh, Wow Factor. Dat is een alternatieve versie van uh, Pop Idols. En ze werd tweede. En uiteindelijk werd ze uitgeroepen door, door Jules Holland. Om mee te doen bij uh, een programma. Uh, van BBC 2 was dat. En dat was in 2008. En toen kreeg ze daarna een hele grote hit met... Dit, mercy. Me mercy. Apart stemgeluid. Ja, lekker hoor. Ik hoor nu ook wel een beetje Amy Winehouse erin, ja? Ja, zeker. Ja. Maar zij was daarvoor, ruim daarvoor toch? Ja, zij was daarvoor een beetje. Nee, nou ja, dezelfde periode toch een beetje. Of misschien Goed. heeft Amy Wynow wel geschreven. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou ik zomaar kunnen. Dus. Zo ver ga ik nooit in de materie. Ja. Verder heeft ze in 2011 nog een plaat gehad dat was minder succesvol. Keep it my baby. Ja, Mercy was toch het mooiste. Ja, Goed, ze wordt vandaag uh, 33. Nou, wat, uh, wie vandaag uh, ook geboortedag, hij is helaas al overleden... is Rob Slotemaker. Heel oh, ja. bekend in, uh, in Zandvoort natuurlijk. Hij is maar 50 geworden. Hij was Nederlands autocoureur. En uh, ja, op het circuit, uh, daar uh, wordt hij wel, wel echt al uh, herdacht en alles. Uh, ik denk dat hij misschien vandaag uh, wel een beetje herdacht gaat worden. Oké, okay. ja, logisch. Hij had de school. en uh, hij deed ook stuntwerk, uh, deed hij... In, want ja, toen Steve McQueen maakte de film Le Mans, ja? en daar heeft hij het stuntwerk in gedaan. Echt wat? Leuk toch? En Steve McQueen is toch ook een stoere vent? Ja, dat nou, ja, is gewoon een watje. Ja, hij is gewoon een watje. Hij is maar 50 geworden, dat vind ik toch wel heel weinig. Ja, ja. ja, ja nou, nou, dat is niet heel erg oud. En hoe is je om het leven gekomen? Dat vraag je je nou af, als je stuntman bent, ga je dan tijdens ook... Tijdens een race op Zandvoort, ja. op 16 september 79. Oh, Oké. Okay. Ja, je hebt ook een soort monument voor het uh, speerpark. Ja, ja, ja. Maar dat is van, dat, dan zou je denken, zijn dat allemaal mensen die dood zijn gegaan, maar dat zijn mensen die in de Formule 1 hebben meegereden ja, of zoiets. Het ja, zoiets... Ja, ziet er heel, heel apart uit. je denkt van wat? wat Jij rijdt zijn. er steeds langs natuurlijk. Ja, ik rijd denk ik, wat is er dan voor haar monument? Ja, maar hij heeft dus ook uh, samen, hij, hij was lid van het Racing Team Holland in 64. Waarvoor hij samen met ben, ben Bon en Gijs van Lennep. Van en Wim Loos in races uitkwam. En daarnaast had hij dus die uh, anti-slip school die nog steeds bestaat. Oh ja, klopt. Ja. Leuk toch? Ja, ik rijd elke week voorbij. natuurlijk. Ja. logisch, moet ik ook wel weten natuurlijk. Nou, nog even uh, afsluiten. Ja hoor, doe maar even dan. Tot zover de verjaardagen. Oh, ja, had je, had je, je nog, nog meer? Mag, is het verstappenjaar of zo? Wie? Nee, dat niet. Ja, dat maar dan ik denk, hadden we het in Zandvoort hebben... dan uh, moet oh, er even een ja, geluidje ja, bij dan, dan kun je eigenlijk dit ding gebruiken. Ja, je de, een geluidje. De De ja. Nee, prima joh. Dus, tot zover de verjaardagen. Straks uh, onder andere nog de Zandvoortse berichten... Jawel. En nog meer leuke wetenswaardigheden. Wat gebeurt er allemaal door de jaren? Hey! Goedemorgen, welkom! Hey! It's all gone crazy. My mom and dad say to me said it wasn't like this.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 Best out, all for nothing. No, not me. Call me stupid, too laid back. Wanna live it like 90s. <makes noise> no, it don't feel right. Yeah, <makes noise> I still find my own way. With no sat nav in the car, make my own coffee.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 All for nothing No, not me You call me stupid Too late, bad Pinkpop. En het grappige is. Dan gaan ze er ook uh, heel veel mensen vragen. Ken je Younger? Ja, hij heeft hele leuke muziek. Maar weet je dat hij een bekende vader heeft? Uh. Nou, echt de, de 40, 50-plussers wisten het meteen. Kit Creole ah. Van de coconuts. Oh. Dat is zijn vader. En die heeft ook, zeg maar, Pinkpop. Hij I'm not your daddy, zegt hij. Ja. Hij altijd. Dus ja maar nee, want de, deze keer wel. Ja, deze keer wel. Hij was trots op dat uh, Younger nou ging te, uh, optreden. Hij speelt alles zelf, hè. Hij heeft er zeg maar... Uh, uh, nou ja, een soort apparaat waar hij alles inspeelt live. En dan uh, speelt hij nog een riffje eroverheen. En op een gegeven moment gaat hij eroverheen zingen. En dan heb je een heel orkest ge ja. uh, Leuk gemaakt in korte tijd. Ja, dit was uh, 1993. En sowieso is 1993 een heel mooi jaar. Want dat is het jaar dat... Ik begon hier bij CFM. Kijk. En dat is dit jaar natuurlijk 25 jaar geleden. Ja. Welke dag? Welke... Dat weet ik niet precies. Ik heb hem nog wachten op de eerste uitzending. Maar die heb ik niet kunnen vinden eigenlijk. Dus uh... oh. uh, eigenlijk... Ik heb wel eens vast fragmentjes laten horen. Dat, dat ken je nou wel, denk ik. Hè? Ja, ja, ja. ja man, wat kan je dromen zeggen? Oh, je weet echt, echt letterlijk wat ik allemaal ga zeggen. gewoon. <laughs> Straks nog de Stamfordse berichten. Vliegtaks helpt het klimaat niet. Het schijnt dat 5%, misschien 10% denkt... Oh ja, ik moet er wel op, op letten. Uh, ja, daar zijn de, zeg, dat wordt duurder. Weet je wat? Dan rijd ik met de auto even naar uh, België. Of naar Duitsland. om daar op vliegveld Dat nou, was de bedoeling van de week. Ja? Dat, uh, dat er meer mensen. Uh, de trein zouden nemen in plaats van de, van, van de auto. Ja, de trein. En dat, trein... dat uh, de treinen... Die, uh, wat de met vliegtuigen hadden geen... op kerosine zat er geen uh, belasting of zo. En er was nog iets anders wat ze niet hoefden te betalen. En daardoor waren die vluchten goedkoper dan uh, de trein. En dat ja. ze, dus dat was ook inderdaad valse concurrentie. Dus, dus... als ze dat, daarmee uh, dat, dat doen... dan ga je inderdaad misschien naar Parijs met de TGV. ja. En, het is, en eigenlijk hè, dan heb je niet dat gedoe dat je in die enorme rijen staat daar bij Schiphol. Nee. En je je stapt gewoon lekker in Amsterdam te treinen. En je bent er. Echt, volgens mij krijgen we echt, net zoals ons uit de auto krijgen, dat lukt ook nooit. Nee. Ja. Er moet echt zoiets anders voorkomen gewoon. Ja, dat, nou, dat, maar ik dat wil, kan ik daar gewoon met, uh, met de trein naar Parijs lijkt me enig. Ja, dat is misschien wel, uh, wel beter. Nou, ja, het, maar ja, Mallorca wordt een probleem. En er was een Belgisch echtpaar die was dus naar Mallorca gegaan. En die wilde dus achteruit. Uh, die wilde dus gewoon. Uh, van de parkeerplaats af en weg. Ja? Dat is een uh, mooi uitzichtpunt op een hoge klif. Oh, ik voel hem wel wow, komen. Oh, ja. Nee, in plaats van dat hij dus vooruit ging, reed hij achteruit. Oh, nee. En de Nissan die kwam echt 15, 15 meter lager tot stilstand. Maar wonder boven wonder. Een echt waar is slechts licht gewond. De man heeft botbreuken en de vrouw die had uh, gewoon veel blauwe plekken. Maar de auto heeft gelukkig niemand geraakt. Want er lagen dus gewoon ook mensen op het strand te oh, zonne. Dan ja, krijg je echt van James Bond gevoel, hè? Ja. Wow! Weet je. Maar uh, als je die foto ziet... Ik zal het wel even delen op, uh, op Facebook. Maar dan denk je echt van... wow, oh, dit is het echt Achteruit, achteruit. Nee, ik was toppen, de Ja, de goden waren iedereen uh, uh, uh, gunstig gezind. Ja, He? dat blijkbaar. Ik hoop dat je goed verzekerd bent. Je weet het nooit in dat soort landen ja, allemaal. als ze slim zijn, hebben ze die auto verzekerd. Maar ja, anders moeten ze gewoon... Uh, ja, wat betalen. Maar ja, die hulpdiensten die ze die auto weg moeten halen daar. Ja, dat gaat wel wat kosten. Want het moet echt getakeld worden. Ik wil me aan die auto die ergens op het wat nog achter was gebleven. En toen het water omhoog kwam. Dat ja. Uiteindelijk moesten ze hem ook los trekken. Dat ja. was echt nee, een een gedoetje, zeg maar. Nou goed, straks is het antwoordse berichten. Dames en heren, het loopt... Ja, het is alweer half tien. We stellen het even vijf minuutjes uit. Dus even een rockerop laatje. The white buffalo uit Amerika. The heart and the soul of the night. Yippie.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 Out of care in the world Just gonna live it up Oh, the night it opens wide City and the stars align Ain't it wonderful to be alive Ain't that what the weekend's for Ain't that what the weekend's for Searching for the heart Girls in booze and attitudes swimming in my van The White Buffalo, het Buffalo Spring. Nee, daar hadden we vorige week nog over. Natuurlijk bij uh, Monterey Festival ooit op trots. Het is uh, tijd voor de Sandvoortse berichten. Jawel, de pompen, het pompenstation bij de Watertoren. Je kent het wel, Geerlings. Ja, het is een uh, bekend uh, gebouw. Sommige mensen vindt het echt foei lelijk. Maar het hoort niet Hij had gewoon een gezicht hier in Stanford. Iedereen ging daar zijn krantje halen of even tanken. Dat is uh, afgelopen maandag begonnen met de sloop. Er ging een kraan in, flink wat uh, spullen weggehaald. En ze zijn ook bezig met het uh, Watertorenplein. Is daar zeg maar al een tekening voor gemaakt? Ja, dat waren huis met rode Duitsers, <laughs> toch? Uh, zijn ze daar al uit of niet? Hebben ze daar ja, een leuke zeker? Ja. Zijn ze er eens, nu? ja nee, goed, het duurt nog wel even. Uh, de voorbereiding achter de schermen gaan door. Maar ja, hij heeft, uh, heeft wel wat gedoe opgeleverd, zeg wie in standvoort. Er zijn wat politieke partijen over gestruikeld, zeg maar. Goed, dag, Gillings. Goed, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben genoeg. Ja? Want uh, ik... Uh, Kijk, want we hebben dus het culinaire weekend hier op Zandvoort natuurlijk. Deze ja. Weekend. En daarnaast heb je dus ook morgen weer zo'n huiskamerconcert bij de Stichting Studio Anthony. de Oosterparkstraat 44. En er is het 30e is er een zomerfestival op straat. Dat is een gratis muziekfestival in het Zandvoortse centrum. En, uh, en wat ik ook heel erg leuk vind morgen, is er een uh, gaat uh, hoe weet je? Het, uh, Mart, Mart Visser. Ja. Die uh, er komt daar een modeshow. En hij is er ook. Je kan een meet-and-greet met hem hebben. Oh. En de uh, lopen dames lopen echt in de nieuwste mode over de straat. Oh, en uh, ja, Misschien wel een persoonlijke... Uh, ja, die markt heeft genoeg uh, aandacht gekregen de afgelopen tijd. In ja. het Museum mocht maar hij allemaal. Ik, nog... ja, ik heb wel een busje uh, bij hem uh, gekocht. Uh, uh, wat, wat mocht hij ook weer? Het paleis op in een in in in nieuw inrichting? Ja, inrichten? het raadhuis heeft het. hier ingericht. Ingericht. En, uh, en, uh, Klein, ja. maar goed. Maar het is dus uh, op 24 juni is hij aanwezig. Hij staat open voor een leuk gesprek. Om, of om advies te geven. Ja, Oké. Okay. Wel leuk, toch? Ja, hij komt dus uit Zandvoort, voor. In tussen 3 uh, komt hij binnenwandelen... om bezoekers te verrassen en te adviseren. Dus uh, zorg dat je dan... En vergeet Maxima en Willem-Alexander. Dit is echt de nieuwe koning hier gewoon. Ja. Ja, zo komt het wel een beetje erop leren. Eén nacht. Neer, Danny Keizer heeft vorig jaar een speciaal bier uh, bedacht. En uh, hoe heet het ook weer? hop, geloof ik, heet het. Ja? En uh, dit jaar heeft hij weer een nieuwe smaak. Hij heeft het vernieuwd. Verfrist. Elk jaar probeert hij weer een nieuwe smaak uit te brengen. En uh, het gaat binnenkort ook zeg maar, bij verschillende uh, horeca geleden Wordt het uh, uitges uitgeschonken, uitgeserveerd. Tien horecagelegenen. Onder andere ook Cuniair Zandvoort. Moet dit uh, scharre hop te koop zijn. En uh, Special Beer bierfestival. Was in het uh, Wapen van Zandvoort. Dat is geweest. En daar was de aftrap. En je kan het ook voor relaties schenken. Het is bijna een soort advertentie deze Denny Keizer. Heeft. Leuk voor elkaar zeg maar. Met zijn nieuwe bier uh, op. Verder Rode Kruis. Aankomende week is hij al begonnen. Vier, nee, 24 juni. Tot en met 30 juni is hij weer de collecte. En de opbrengst. 100% wat opgehaald wordt in Zandvoort. ook weer besteed in Zandvoort. En uh, onder andere hebben ze ooit een nieuw vervoersmiddel voor op het strand. Uh, hebben ze daar, uh, van gekocht voor de opbrengst. Dus dat is uh, lekker beest. Dan weet je wel waar het geld naartoe gaat. Hè? Dat het op een grote ja. hoop gaat. Maar gewoon, het wordt besteed in Zandvoort. Voor ja. het Rode Kruis. Wat wil je nog meer? Collecte. Aanstaande woensdag is er weer een herstel het samen. Ik denk oh, dat wat ja? is dat? Nou ja, als je er iets hebt waarvan. Uh, uh, iets wat het niet doet: een broodrooster of een volle trui met mottegaatjes. Weggooien is zonde. Kom dus naar herstel het samen. Repareer uw kapotte spullen samen met de handige vrijwilligers die er zijn. En uh, de reparatiediensten die worden gratis aangeboden. U betaalt alleen de eventuele materiaalkosten. Het dus is woensdag 27 juni van half 2 tot 4 in de locatie. Blauwe Tram, Noeidaafskarree 1 in het centrum. Altijd leuk, hè? Bij... Normaliter is in, het noord, in uh, Zandvoort Noord. Maar het is dus nu echt in het centrum. Dus lekker makkelijk. Lekker als je op zoek bent naar een handige man, is dat de plek om uh, daar naartoe te gaan. Hè? Ja. Dit is echt. Uh, wel... en verder, uh, kijk, ik had toch iets. Uh, um, um, ik had nog iets. Waar had ik nog iets? Nou, het is een beetje rommeltje mijn. Uh... Oh ja, natuurlijk. Nick Meijer. Je was ooit natuurlijk, bij. En al doet, was je bij de Scouting Club. Uh, en dat is de Scouting Club uh, Stella, Maris. Uh, Sint Willebrots Ja, dat is een makkelijke naam Willebrots Wille ja. En daar was hij zeg maar als vrijwilliger uh, Was hij daar lekker dagje aan, te, aan het meehelpen En toen kwam hij te horen, te, horen te. Hij kreeg te horen Dat ze een tuinslang wilden hebben En een beetje van een flink formaat Dacht hij nou, ik heb weer flinke tuinslang Dus hij heeft, de afgelopen week heeft hij daar een echt Professionele lange tuinslang afgeleverd En daar waren ze heel blij mee Dus geen ge emmen meer met emmers Maar gewoon een lekkere lange tuinslang hebben ze daar Oh, heerlijk. Prima. <laughs> oh, het gaat toch niet om de lengte, dacht ik. Ja, nou, maakt Science het er niet uit. met de thuislaan. Ja. Zeker weten. Goed. Wie ja, zei dat wie het, zei dan het dan ook weer? Was dat niet uh, die, ooit die stand-up media van... Uh, oh, wat? Uh, nee, eh... Um, ik ga het even uitzoeken, kom ik later op terug. Ik uit, zoek ja. het even uit. Is het is eigenlijk tijd voor die landenkeuze, heb je daar ja, ook ik tijd heb, voor gehad? Had ja, ik had toch een Met al die keuze. filmpjes van poes en van uh, ja. gespierde mannen en hoe zag Caesar er vroeger uit. Dat is ook allemaal gereconstrueerd. Daar heb je ook, uh, oh ja natuurlijk, de Passenger. De Passenger die gisteravond optrad in ja. de, maar je hebt ook een plaat, Hell or High Water. Ken je die dan? ik wil uh, ook ik, zo zoet? Ik, of wil je toch maar uh, letter Go maar? Hè? Nee, doe die al, probeer die ander maar. Hell ik ben, ben wel nieuwsgierig naar Letter Go, maar dat ken ik nou al wel een beetje. Oké, okay, dus, nou, dan uh, gaan we die gewoon doen. Heeft hij iets met zijn stem? Oh nee, het hoort zo. Was it Hell or High Water? The broken hearts. Was it something I said? Or just the cruel twist of fate? Was it hell or high water? Is it too late? Oh, is it too late? Well, all my life I've been searching for someone to show me how it feels to be loved. How to love somebody back And after stumbling through the years I thought I found you just to See you fading out into the night Was it a trick of the light Or shots in the dark Was it hell or high water That broke our hearts Was it something you said Or just a cruel twist of fate is it hell or high water? And is it too late? See, all my life I've been silently reaching for a hand to hold, to warm the colder, spark a light to guide me through all right. And after stumbling through the years, I thought I found you just to see you fading out into the night. I Did it a trick of the life or a in the dark? Was it hell or high water The broke our hearts? Was it something we did or just a cruel twist of fate? Was it hell or high water and is it you? Loads? Is you really game over? Is you really checkmate? Is it hell or high water? And is it too late? Passenger Hell or High Water. Ja, het is, ik vind het echt. Het, ik herkende gewoon heel veel in deze zanger. Ongelofelijk. Wat? Wat een plaat. Ja. Die zou ik nou, nou nooit draaien. Daar is echt even een beetje normaal. Zeg. Dus is een hartstikke oh. mooi gevoelig plaat. Want je, nou, ik herken gewoon heel veel van mezelf. Dat ik het ook best wel zwaar heb, dat ik zeg maar naar beneden kom, dan heb ik slecht geslapen. En mijn band is leeg. En dan moet ik lopen. Allemaal van die echt hele herkenbare zaken waar hij over zingt. En dan loop ik alleen in de woestijn. En ik heb geen vrouw bij me. Maar wel mijn gitaar hangt op mijn rug. Nou, goed, ja. Klaar? Dat, dat, klaar. <laughs> Sorry. Ja, ik wil uh, houden dit. Ja, hey, heb je gezien? Ja, Coco is overleden, hè? Ja. Ja, het is echt triest. Ik zag toevallig net een filmpje voorbij komen. Coco, de, de aap, de gorilla, die in de jaren zeventig... Uh, zeg maar, gebarentaal heeft geleerd. Maar is er daarna nog wel met haar gesproken... toen ze niet meer in het nieuws was met gebaren? Dat is de vraag. Hebben ze toen laten zitten? Nou, dan was dat een project. En het was goed gelukt. Zoveel gebaren en uh, communicatie. Ja, duizend gebaren. dat ja. niet, geloof ik, hè? En, uh, Maar is het daarna dan uh, gebeurd nog... Van dat ze dan, daarna hadden van... nou, uh, je, je zegt niks meer en nu is het klaar? Weet je wel? Nee hoor, volgens mij is er heel veel contact geweest met hem. Ik kan ook beelden nog herinneren... dat Robbie Williams bijvoorbeeld uh, bij, bij hem... Nee, hem was het, hè? Hem. Hem op bezoek was. En, uh, ja, dat is ook heel veel knuffel. Het waren natuurlijk allemaal wel basisgebaren. Hij had geen uh, theorie over de politiek uh, richting die we op moesten hoor. Of hoe het met het milieu was, daar had hij niet zoveel verstand van. Het was echt een beetje een soort heel grote baby. Hij had ook een katje waar hij gek op was. En het katje ging op een gegeven met dood. En toen was hij ook wel eh, verdrietig. Dat liet hij ook zien. En het ging ook over eten vooral, hè? want dat hield ja. hem ook wel bezig. Ja, wie <laughs> dus bedoel, niet? Ja. Het is niet in één keer dat je dan een, een heel uh, verhelderde geest erbij had. Maar het was wel bijzonder dat een aap gewoon al gebaren kende. Duizend stuks, hè? Dat is ja, echt, uh... nou, dat kan je behoorlijk goed communiceren. Ja, dat kan je redelijk oh ja, goed ja, communiceren. Maar jij weet ook niet hoe de gebaren die uh, apen tegen elkaar maken, wat dat allemaal betekent, hè? Nee, hij kon natuurlijk wel, zeg maar, uh, uh, tussen de apenvolk en het Nederlands, of het Nederlands volk en de mensheid, kon hij wel uh, communiceren. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Coco, hij was 46, hè? Ja, ja Nog maar hij zat wel maar. iets met Ene en Michael. Maar ik vraag me af of ze nou kinderen hebben gehad, want dan, dan kan het uh, steeds uh, verder gaan, dat hemelijk communiceren. Nou, ik weet niet wie zijn begeleider was, maar uh, die heeft er wel, wel een uh, aardig klusje aan gehad, denk ik. Het moet ook wel een beetje een autistisch uh, iemand geweest zijn die zich daar helemaal in vast hebt gebeten. Jazeker. Uh, nou, ik, ik heb er eigenlijk nooit heel veel resultaten over gelezen, dat, dat ze een communicatie uh, een, een, een dingen hebben gemaakt tussen de mensheid en de aap door ja. middel van deze Coco. Goed. Ja, hier heb je het beeld met uh, Robbie Williams. Kijken we op YouTube. Facebook staan er alleen de reel van. Ik, ik deel hem wel even op onze lijn. Dat is goed. Lijkt me um, een goed idee. Ja? Nou, jij zit vast in de, in de ja, beelden. Ik, ik plaats hem gewoon je even. Je plaats hem even, ja, dat is een goed slaan. idee. Ik heb de, een bericht hoor, als je wil ja. Jij hebt al een muziekje. Nee, doe maar even een berichtje op. Ja? Ja, wel. Nou, er was een, een, een fin in Siunti, Siuntio. En die, uh, die, die had een beetje... Hij zei van, uh, er was een dier in zijn tuin, een slang. Ja. En hij uh, had zo van, nou, wat is dit nou? Weet je, uh, uh, ik spijt wel even wat benzine op, met een slang. Huh? Nou, en na het spijten... Uh, kwam de benzine op de grasmaaier terecht. Oh. Deze was nog zo heet... dat de benzine in de vikker vloog. En daarbij vatten dus de houten buitenkant van het huis vlam. Okay. En de binnenkant is niet beschadigd... want de brandweer was er net op tijd bij. Maar ondertussen heeft het huis wel een schade van 15.000 euro. Oh, dit is dus, echt uh, chaos zitten. Uh, geen slangen doodmaken met benzine. Dus, uh, nee. Misschien moet je gewoon toch een hark erop zetten. Ja? En dan kan die kop tussen die, uh, tussen die tanden van de hark. En dan heb je hem zo vast en dan snij je het gewoon af. Die kop. Zo oh, simpel is het. Die snij je het gewoon zo af. Of je pakt hem gewoon achter zijn kop vast. Ja. En dan zeg jij: are you talking to me? Ja. En dan bijt je gewoon zijn kop af. En dan snij, dan snij je gewoon dat... Heel ja. Zijn slang, gewoon. Uh. Ik Ja, jij was ja. ook al van het nietje. Dat was, ja. Oh, ja. was ik even ja. vergeten ook. Dat was je ja. ook van. Hoe ja. kom je nou nou in één op. Ja. ja. Wat heb jij daar nou, nou op je neus zitten? Is is een slang. Nee, dat kan niet. Het bijt het eraf. Ja. Ja, goed. Ja, gewoon doodmaken. Ja. Ja. Dat is de oplossing. Daar zijn we daar weer over uit. Het loopt tegen tien uur, straks na tien uur. zond. Zandvoort! Ja! Is maar even organisme? Super organisme. Feeling like a frost and staring at stars. It doesn't matter the cost. Cause everybody wants to be famous. Some call So, see you over a bar. doesn't matter Must be famous, I'm some cold shots, so see you over a month. ashamed. Everybody wants to the Everybody wants nobody's ashamed. Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Super organism: Everybody wants to be famous. Ja, wat het dit over uh, Stuart Sutcliffe, die ook bijna beroemd zou zijn geweest, als hij die biddels was gebleven en uiteindelijk uh, stapte hij eruit. en toen overleefde hij ook nog een Hersenbloeding. Maar je hebt ook Piet Best bijvoorbeeld, die zat ook vroeger in de Beatles. En afgelopen week was er weer een documentaire over de Beatles. Uh, ja, echt een beetje het. van de hele carrière vanaf de jaren 50 tot de. Uh... Tot het einde aan toe dat ze op het Apple Studio op het dak aan het optreden waren. En dat ze na 20 minuten moesten ophouden. En dan zie je ook weer Paul McCarthy. En pas geleden kwam er ook een filmpje dat hij in de in the carpool karaoke meedeed. Ja. En dat hij zeg maar vertelde over Let It Be, hoe het ontstaan was. En dat was op zal wel weer aangrijpend. Dat hij vertelde dat. Uh, ja, zijn moeder is op vrij jonge leeftijd overleden. Dat maakte hij mee. En ook uh, John Lennon, uh, zijn moeder, is toen aangereden door een politieagent, geloof ik. Die is overleden, is dus ook vrij. Al vroeg al. Dus met z'n tweeën hadden ze gewoon samen iets. Ze hadden geen moeders meer. En dat bracht hem bij elkaar. En uiteindelijk droomde Paul McCartney dus over zijn moeder. En zijn moeder zei: Het komt wel goed met jou. Let it be. En dat was het uh, uitgangspunt van het nummer. En dat speelde niet. En dat zong hij ook in die auto. En dat was mooi om te zien. Maar goed, op zichzelf: ik heb veel met de Beatles gehad vroeger. En als je zo de documentaire weer ziet, Dat je: zegt, Oh ja, grappig. Ja, om er niet. Leuk om terug te kijken. Die is wel weer oude meuk. Maar toch kriepelt er weer iets in je hersenen. Goed, nou, iets anders wat, uh, wat mij ja. kan... Ja, uh, de, de, Er is uh, door de ja, politie en de justitie is een 55-jarige Nederlander opgepakt... die ze afschilderde als bankier van de onderwereld. Hij woonde in het buitenland en hij is op 26 april gearresteerd... toen hij voet op uh, Nederlandse bodem zette. En die man die beheerde dus tientallen miljoenen euro's... voor zowel criminelen die hem via, uh, via hem hun misdaadgeld wilden wegsluizen... en ook voor rijken die hun geld buiten het zicht van de fiscus wilden houden... Dus uh, ja, uh, er zijn is... ook uh, flink wat cliënten bestolen. En een aantal klant, cliënten, klanten, hey, hebben. Hebben ze al aangifte gedaan? Ja, maar, het is wel maar de vraag is uh, natuurlijk: als je aangifte gaat doen, dan moet je dus ook zeggen van hoeveel geld je bij hen dus hebt gestopt. Ja, dus dan ben je gelijk uh, klaar, hè? Want dan Dat weet we ik. Hier. Het, het. onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van zes verdachten. die klanten waren van een bankier. Ja, die zouden nee. via een zogeheten kasrondje miljoenen hebben witgewassen. Dus ja, ja. ze gaven contant crimineel geld aan een stratenmaaksbedrijf dat vervolgens de werknemers cash uitbetaalden... en ook stuurden ze dit bedrijf valse facturen... en twee van de verdachten zijn aangehouden in de gevangenis. Ja. Het, oh, het, het nou heeft, ja, uh, Ik vind het wel bijzonder, dit. Ja, het is uh, bijzonder. Daar uh, kan je hier een film over maken, hè? Dit uh, zou best goed. kunnen. Ja, deze man, deze, dus deze bankier van de onderwereld... die woonde op een eiland... en uiteindelijk uh, had hij nu waarschijnlijk... heel veel geld weggesluist naar een ander land... waar hij waarschijnlijk uh, ongemerkt zou kunnen gaan wonen. Hij heeft waarschijnlijk gewoon geld aan een land betaald. Ja, Caribisch in, eiland. Ja, in, in de hoop dat hij daar zeg maar, gewoon een vaste verblijfplaats zou kunnen kopen... en dat ze hem met rust zouden laten... Ja. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Was Argentinië niet zo'n land? Je ja, het in eerste instantie. Ja, goed, gewoon, je pikt gewoon een land uit die flinke financiële problemen hebben En dan kom je gewoon met een paar miljoen. Misschien, ik weet niet ja, of je een miljard had. Ik je een groot condo met een hele grote muur eromheen. Dat ja. is misschien wel verstandig. Zo, het, is, nou ja, het is apart deze man. Hij heeft gewoon in normale bankwezen heeft hij gefunctioneerd. En uh, iets van uh, wat is het acht jaar geleden of zo is hij eruit gestapt. en is hij voor zichzelf begonnen. En dan heeft hij dus dit opgezet. Nou, appeltje voor de dorst, dacht hij. Nou, is toch ja. wel anders uitgepakt. Dus, nou, een van de laatste platen voor tien uur is... Um, Young the Giant, America. Oh, daar is er een hoop mis mee. Straks er meer over. So with gold in my life. Dit is Amerika. Looking for something in Amerika. Zal het over vluchtelingen gaan? Zou het maar kunnen? Ja, die kinderen. Oh, die zijn het ergste. Stop ze maar in een kooi. Ja, en de hersenen gaan er ook nog van groeien. En ze worden sneller on, uh, ontwikkelen ze zich. Dus het zal helemaal beter van vroeger. Of voor later. Nee, nou ja, dat zijn een beetje de onderzoeken die ze pas geleden hebben gedaan. Nou goed, het grappige is. De John Giants gebruiken een soort uh, apart geluid op de achtergrond. Dat is een vocoder, zeg maar van Moog. Kijk Vorige week natuurlijk nog over, maar dat is natuurlijk Moog. Uh, destijds in 1967, toen was het namelijk uh, 51 jaar geleden, stond hij op uh, Monterey Festival met zijn eerste synthesizer. En sindsdien is hij niet weg te denken aan de popmuziek. Het is uh, 25 e in de verbinding met Hotel Hoogland zijn goed bevonden. Ja wel, het lijntje is weer gelegd, dus uh, als, je, ja, als je bij gepraat wil worden, ga die kant op of blijf gewoon bij de radio. Oké, okay, vertel. Ja, ik uh, heb even gekeken. Er is hier een artikel van de NASA. Die onthult plannen om de aarde te redden van asteroïden. Maar ja, het is wel zo. Van, uh, Komt er iets op ons af? Nee, maar oh. in het nieuwe rapport huh? dat is opgesteld. Er uh, staat dus wel van... Uh, ja, er is op het moment geen directe bedreiging. Van een killer rock, Maar wetenschappers vrezen dat we pas op het aller, allerlaatste moment weten dat er eentje aankomt. En dan moeten we voorbereid zijn. Maar dan moeten we toch lasers en ja. uh, kernkoppen moeten we al die kant op richten. de nou ja, nee, ze, ze zeggen ook het duurt jaren om uh, normaal zo'n monster-asteroïde van baan te laten veranderen. Eerst duurt het al een tijd om een groot ruimteschip te bouwen. En dan zijn er nog jaren nodig om het bij het doelwit te brengen. Idealitair zou je de rots graag tien jaar van tevoren aanzien komen. Maar ja, dat is dus gewoon niet zo. Nee. In het eerste geval moeten een nucleair ruimtetuig... het oppervlakte van de rot zo sterk verhitten... dat er genoeg materiaal wordt weggeblazen. Maar ja, We hebben daar ook films van gezien. Die zijn altijd heel spannend. Yeah. Dus uh, ik ben ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren met de... Your days limoes. are numbered. Ja, precies. Ja, dus uh, ik zou maar zeggen... geniet van het mooie weer volgende week. Want... Uh, je weet gewoon niet wanneer het uh, wanneer is die weer op het strand kan oh, liggen. Echt een paniek ben je gewoon echt. <lacht> dat is well. dat is het is een painful wel. Het valt helemaal best wel mee. Echt, ik ga zo... Well, it is wonderful. Zo kijk tegen de wereld. Het is gewoon wonderful. Mooie wereld. Niks aan de hand. Uh, we moeten wel even rekening houden dat binnenkort natuurlijk de huishoudens wat, uh, wat meer kosten krijgen met gas. Dimitri... Uh, Dimitri... Diederik Samson is natuurlijk van Greenpeace. Hij was vroeger van Greenpeace. Hij zit er ook nu, hij is voorzitter van de klim, aan de klimaattafel. Hij kwam naar buiten met een plan om het aardgas gewoon 75% duurder te maken. En dan de elektriciteitsrekening wat omlaag te gooien. Dan uiteindelijk wordt het wel wat duurder. Maar het, ja, er moet toch ergens uh, geld uh, ja, er moet worden betaald voor zoiets. En dan de hoop dat langzaam, zeg Maar iedereen gaat om. Uh, Ombouwen van gas naar elektriciteit. En ik heb al geen gasstel meer thuis. Ik heb ook wel op elektrisch, dus dat gaat de goede kant op. Maar je hebt natuurlijk wel een cv ketel nog. Die moet eigenlijk ook even veranderen. Ik ook niet. Nee, oké. Okay. Nou, ik moet toch warmtepomp. Het dus, zit ik, helemaal ik, goed. Ik vond het wel weer grappig om te zien, zeg maar, die uh, Samsung, om zeg maar weer in zijn oude rol te zien als Greenpeace-activist uh, bijna. Zeg maar. En daar was ook wel realistisch over. Ja, er moet, gewoon, er moet wat gebeuren. Dat kan zo niet. Dus dit gaat gewoon met ons anders wel geld kosten. We kunnen het wel via bedrijven gaan doen. Maar die verhalen het ook weer bij ons. Dus dan betalen we het ook. Ja, dus dit is uiteindelijk rechtstreeks. betalen we het altijd. betalen we het altijd. Nou, oh ja. ik zeggen, veel plezier van het weekend. We draaien nog één plaatje. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Stoepokke Leuften. Ja, maak er wat van. De laatste dagen van de wereld. Wat? Nou ja, zeg. Doe echt normaal. ook. De koeks. De tweede nieuwe rukje op de CD, de verzamel CD. All the time that we have. Nou, hoi.